Het is onderduid het Nederwit met het NOS-journaal. vvd en de langstudeerboete gaan schrappen. De partijen hebben vandaag gepraat over alternatieven voor de maatregelen. Morgen kan de Tweede Kamer er dan al over debatteren tijdens de algemene financiële beschouwingen. Details over het akkoord worden om drie uur vanmiddag bekendgemaakt door de onderhandelaars Rutte en Samson. Waar de VVD en de PVDA het geld vandaan willen halen is nog niet bekendgemaakt.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 De meeste mensen die klachten hebben melden zich bij de huisarts, daarna bij instanties als de GGD. De stroomstoring in de stad Groningen is voorbij. Zo'n 20.000 huishoudens zaten sinds half elf, elf vanochtend zonder stroom na een explosie in een transformatorhuisje. Bij de ontploffing raakte een onderhoudsmonteur gewond. Door de stroomstoring deden ook verkeerslichten, bruggen en pinautomaten het niet. In een mbo college brak brand uit doordat de koeling in een serverruimte uitviel en de server oververhit raakte. Alle 600 leerlingen van het Noorderpoortcollege werden geëvacueerd. De brand was snel geblust. Boeddhistische families in Bangladesh kunnen weer veilig terug naar huis. Dat zeggen de autoriteiten in het overwegend islamitische land. De politie en het leger staan volgens de regering praat om de boeddhisten te beschermen tegen radicale moslims. Afgelopen weekend sloegen veel boeddhisten op de vlucht. Radicale moslims hadden het op hen gemunt nadat op het Facebook account van een boeddhist een foto was verschenen van een verbrande Koran.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 Me to ever love somebody else, and now I don't know what a left.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 Never. like ever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 Hij vandoor aan met jou, niet wetend wat er is. Eind het zaal, nu leer ik hier in een wildvreemde stad. En heb net de nacht van I know